de muziek van deze SOS Band op de Zandvoortse radio. Je de High Hopes en daarmee wint het even na twee uur. z voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur op de zaterdagmiddag. Albert-Jan betekent dat wij er weer zijn. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Hallo Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, live vanaf het gasthuis een overgoten. Gasthuisplein. Het is nog een beetje frisjes buiten. maar ja, valt voor mij toch. En voor onze weerman zal het een twijfelachtig worden. Want uit de wind uh... op het strand is het volgens mij heerlijk. Ja, oké. Okay. Dus of Lex komt langs, of we gaan Lex gewoon bellen. Wie weet, en dat uh, hoort u meer over om half drie natuurlijk, het weerbericht van onze enige echte Weerm, Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Uiteraard hebben we voor u ook de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand. Want het barst weer van de evenementen in dit gezellige dorp Zandvoort. Rond de klok van half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. En volgens mij is dat nog steeds Nicky. Want ik heb oh, nog steeds? Ik? Ja, ik heb gezocht. Maar ik kon uh, geen andere vinden. Dus wellicht uh, dat, dat het Nicky weer wordt. Maar ja, Nicky verdient toch wel een thuis, je niet? Jawel, jawel, jawel. Uiteraard rond de klok van uh, kwart voor vijf voor de liefhebbers het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen. Het staat in het teken van... Moederdag. Oh, moederdag. Ja, morgen Ik is het moederdag. Ja. Oh ja, dat is waar. Oh, kom, kom op, Rob. Kom op. <laughs> morgen is het moederdag. Goedemorgen. Uiteraard hebben we veel Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard kijken we ook even naar de evenementen. Die worden georganiseerd rondom de 60ste Olympia's Tour van Nederland, die maandag en dinsdag Zandvoort aan gaan doen. Verder gaan we bellen met Leo Sanders rond de klok van kwart over drie, want er is uh, nieuws over de um, uitvoering van de muziekschool uh, New Wave. Uh, we hebben uiteraard, uh, momenteel is het bezig, de kwalificatie van de Formule 1 in Spanje en die wordt verreden op het circuit van Barcelona. En we hebben een interview met de gebroeders, of bij een van de broers, Jongmans... ...want die beginnen met een nieuw programma op de woensdagavond, de live op uw lokale zender ZFM. En er de is de woensdag zo'n beetje helemaal gevuld hè Albertje? Ja, we krijgen de zaak wel horizontaal. Ja, toch wel. <lacht> <lacht> horizontaal, gewoon een flinke map tegen aangeven, lukt het vanzelf? Nou, zelf? dan moet je gewoon even een goede huizen komen. <lacht> ja, dat is ook zo. <lacht> Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag met nu Shilla Bee Devotion. ...op van Rigiera en van a krijgt Playa... Krijg meteen al uh, berichten van hamburgers met korting. Ja, dat was verleden jaar van de Appiein reclame. Die kennen we allemaal uh, natuurlijk nog wel. CFM Zandvoort op zaterdag met een kort sportbericht. Ja, want dat heb ik vergeten bij de aankondiging... ...want uh, normaal gesproken bent u gewend om dat we live schakelen naar uh, SV Zandvoort... Onze uh, voetbalreporter Joop van Es, maar Joop heeft uh, helaas geen vervoer kunnen regelen richting Amsterdam, dus dat gaat niet door maar wat we wel hebben is dat we na afloop van de voetbalwedstrijd uh, contact gaan zoeken met de assistent dan wel met de trainer van SV Zandvoort over het verloop van deze wedstrijd, want het is wel een uh, belangrijke wedstrijd, want SV Zandvoort heeft namelijk afgelopen zaterdag niet van Castricum, Castricum kunnen winnen waardoor die ploeg uh, het kampioenschap in de tweede klasse A in de wacht sleepte, mede omdat de naaste concurrent van SV Zandvoort, WVHED DW, waar ze dus vanmiddag uit tegen moeten spelen, ook verloor, komt alles terecht op de laatste wedstrijd van het seizoen. De laatste wedstrijd wordt, hoe ironisch vandaag gespeeld, tegen WVHEDW. -E Mocht Zandvoort winnen, dan is het uh, alsnog periodekampioen. Bij gelijkspel is het afwachten wat de concurrentie doet. Waar Castricumse uh, ploeg vorige week van trainer uh, De Haan de promotie naar de eerste klasse vierde, kan Zandvoort trainer Piet Keur vandaag opnieuw een oplossing bedenken voor, de voor deze wedstrijd. Dat wordt een wedstrijd die van groot belang is om een aanspraak te kunnen maken op een plek in de nacompetitie. Dus rond de klok van 20 over 4 gaan we live schakelen met de assistent trainer, Dan wel met de trainer van SV Zandvoort. En over het verloop van deze wedstrijd. Deze hele belangrijke wedstrijd. Ja, want met winst dan zijn we periode Je Je ja. spelen vandaag uit hè. Uit, ja. Ja, anders had je al wel vervoer kunnen regelen denk ik. En weet jij waar BVHEDW voor staat? Geen idee. zo kuzal.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 Slide.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 Music that don't sound too good. <laughs> It go. no. Lord, it's a real motherfucker. Yeah, it'll make you wanna run for cover. Yeah, and if you look, you will discover. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. When she was 22. Bye. Deze en Lina, kennen we ook wel van een ander nummer, hè Pascal? Ja, die ja, ja. En dit was Dit Wel 22. CfM weerbericht. Zo, het is half drie, tijd voor het weerbericht bij CFM. Goedemiddag, Lex van den Horen, welkom. Goedemiddag, Rob. goedemiddag, goedemiddag Lex. Niet op strand nog, hè? Nou, het is een beetje frisjes. En ja, staat... dat viel me ook al op. En er staat een beetje veel wind op het strand. Ja. Uit het uh, noordwesten. Het is een fris windje. Ja. Ach, maar achter het glas zou het misschien nog Achteruit kunnen. Achter het glas moet je echt uit de, uit, de, uit, de, uit de wind gaan zitten. Dan is het wel lekker. Maar ik denk dat de terrasjes in het dorp wel lekkerder zijn. Vandaar dat je ook uh, nu gezellig in de studio bent. Daarna yes, yes. gezellig je boodschapjes kan doen. En dan uh, een terrasje, pakken, en terrasje kan pakken. Uit de wind. <laughs> uit de wind. <laughs> Lex, wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, laten we met vandaag beginnen Rob. We hebben dus een flinke periode met zon. Maar als je nou het dorp uitrijdt naar het oosten dan kom je steeds meer stapelwolken tegen en als je verder het land inrijdt dan heb je zelfs nog kans op een klein buitje dus lekker in zand verblijven vandaag dacht ik zo dat waren we toch al van plan toch? En, ja. ja dacht ik ook en de temperatuur die wordt uh, maximaal uh, 20, uh, 20 was het maar waar. Hè? 12 <laughs> graden vandaag. <laughs> okay. En dat is het ook op dit moment. En er staat een, uh, uh, in het dorp een matige en op het strand een vrij krachtige noordwestenwind. En uh, vrij krachtig is ongeveer windkracht 5. Nou, dat is toch stevig hoor voor de nou, tijd van het jaar. Een stevig windje. Maar morgen wordt het beter. Dan gaat de wind uh, afzwakken. Die uh, wordt uh, zwak tot matig uit het uh, zuidwesten en de temperatuur gaat een graadje omhoog. Die wordt 13 graden en er is morgen veel zon in Zandvoort. Kijk, een maar, mooie zondag. Net als vandaag moet je dus wel in Zandvoort blijven, want landinwaarts gaan weer stapelwolken ontstaan. Het blijft daar wel droog hoor, het binnenland. Maar uh, je hebt daar minder zon, dus blijft morgen ook lekker in Zandvoort. Ja, je moeder moet gewoon in Zandvoort wonen. <laughs> ja, <laughs> ja, dat is de conclusie. Sorry man, ik kom niet. Ja. <laughs> ja. Nou, en hebben we, maandag hebben we maandag een of evenement in Zandvoort. Ja, ja, dat begint morgen eigenlijk al. Maar die hebben de, die hebben de voorprogramma heeft in ieder geval mooi weer, maar daar komen we later op terug. Dat begint morgen, uh, dat, morgen al? Het voorprogramma begint morgen al. Ah, Oké. Okay. Vanmiddag eigenlijk al, zelfs. Ja, maar maandag wordt het serieus. Hè? Maandag gaan ze serieus. Ja, ja. dan... Uh, Blijft het wel droog? Oké, okay. we beginnen met wolkenvelden. En maandag, in de loop van de middag, daar gaat het opklaren. En dan staat er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat weer een graadje omhoog, die gaat naar de 14 graden toe. Dus het zou best wel een mooie middag kunnen worden. Nou, met 14 graden, ja, maar ja, het is nog niet zoals het hoort, want de normale temperatuur. In deze tijd van het jaar is er rond de 16 graden. Ja, we komen er toch nog twee tekort. We blijven er toch langere tijd onder hangen, hè? Ja. Want dinsdag, dan uh, zitten we er weer ver onder. Dan gaan we naar de 11 graden toe. Dat komt omdat de wind, die gaat weer uit het noordwesten waaien. En die is dan matig en op het strand weer vrij krachtig uit het noordwesten. En vandaar dat de temperatuur weer naar beneden gaat, naar de 11 graden toe. En het is dan bewolkt met buikans. Dus, uh, oh, dan, moet zouden... wielen, dan moeten de wielrenners voor hun eerste etappe uh, regenbanden aan om. Hè? Ja, <laughs> regenbanden. <laughs> <laughs> dus ja, dan is dus echt een buikans op dinsdag. En uh, hoe het verder gaat, dat, uh, dat kan je tegen die tijd. Kan je dat lezen op www.metiopagina.nl Je kan het zien op tv. Kanaal 40 Heel goed Dacht ik ook En uh, je kan het ook nog op je mobieltje zien Dat is www.meteopagina.nl Slash Mobiel Dan heb ik toch nog even een vraagje aan je Als, als het mag uh, ja? Lex ik heb het gevoel, maar ik weet niet of dat meteorologisch uh, verantwoord is wat ik nou zeg. Maar ik krijg altijd het idee, als de seizoenen gaan veranderen, dan gaat het altijd gepaard met, met, met regen of met wind, hagel, uh, sneeuw, noem maar op. Uh, is, is dat zo, dat, als dan, dat die twee seizoenen uh, tegen elkaar aanbotsen op de een of andere manier? Nee, dat is niet helemaal juist. Er zit wel een kern van waarheid in, uh, Albert Jo. Dank je, dank je. <laughs> Maar, maar het is dus zo, wij hebben bijvoorbeeld afgelopen week hebben we veel bewolking gehad. Ja. En we zitten dan op de grens tussen de warme en koude lucht. Die botsen tegen elkaar en dan, ja. dan krijg je herrie in de lucht. En dat is dus bewolking en, en regen. Okay, maar, maar dat heeft dus niets met uh, het verwikkeling nee? van de seizoenen te maken. Oké, okay, nou dan is dat, dat fabeltje ook uit de wereld. Oké. Okay. Want ik had de nodige plantjes gezaaid en zo. En uh, toen begon het moet dan droog in de, zon, in de zon. Maar ik heb alleen maar regen gehad. Dus ik heb het maar binnen neergezet. Ja, oh, je, je plantjes. Ja, mijn plantjes. Ja, want we zitten geloof ik, het is de 12e, de, de, 12e mei alweer. Ja, we zitten rond de, de, de, de IJsheilige. Kijk, jij, ja. bent, jij bent bij. Ja. ja, we zitten rond de IJsheiligen. Dus er kan nog steeds een, een nachtfrosje ontstaan. Maar dat is hoofdzakelijk in het binnenland. hoor. In Zandvoort zullen we er weinig last van hebben. Oké. Okay. Dus de pepers naar binnen. De pepers naar binnen. De papers de binnen. <coughs> <snap> <coughs> klopt. <laughs> dat klopt. Dus ga ze eraan. <coughs> Oké, okay, dankjewel Lex van Orden. Hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg Lex. Tot volgende week. Tot volgende week. Uiteraard weer is rond half drie bij Zandvoort op zaterdag. Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl Dat was het team Zie het mensen aan Oh voort oh. Take me back, take me back oh, yeah. Back to summer paradise My heart is in Ik heb het wel eens bij uh, Jacques Jongmans geprobeerd, maar het is nooit gelukt, hè. Blow me away. <laughs> nee. Ik ben klaar op de Salford Radio met Blow Me Away. Ik dacht dat je, dat je bedoelde dat je mij hebt geprobeerd weg te blazen. Dat, ja, dat, dat bedoelde luk, ik ook. Dat lukt helemaal niet. Nee, dat ging ook niet lukken. Sta als een rots. Goedemiddag, Jack. Goedemiddag. Goedemiddag, Jack. Welkom Goedemiddag. in de Goedemiddag. Dank u, dank u. Blij aan dat je hebt kunnen aanschuiven. Want we hebben nieuws, hè? We hebben al een paar keer met elkaar gesproken. Ja. En aanstaande woensdag gaat dat zijn beslag vinden. Ja. Wat gaat er woensdagavond op CFM Radio gebeuren? Het het breekt zo lekker de week Het breekt de week <tie> nou. <tie> Dus de titel ben je ook al uit De titel ben ik helemaal uit breekt zo lekker de week Ik moet alleen de originele kreet nog eventjes op, uh, op, uh, opnemen Maar dat, uh, dat, dat, dat komt wel goed Ja wat gaan we doen uh, Het is eigenlijk een levensgevaarlijk programma Het zijn uh, twee broers Ja, Tweemaal jongmans Tweemaal jongmans Die okay. uh, een radioprogramma gaan maken van twee uur Woensdagavonds van uh, acht tot tien Okay. Uh, met uh, deels uh, overbekende muziek, maar uh, als mij ligt toch heel, heel, heel veel onbekende muziek. Ja. We bieden mensen de mogelijkheid om in te bellen. Dat doen ze toch niet. Uh, in te bellen. Heb ja. je ervaring? <laughs> <laughs> nou, ik kan me, nog, kan me nog herinneren. Een keertje dat we kaartjes weg werden gegeven. Voor de huishoudbeurs. Ja, maar toen werden we wel het goed, het goed geluisterd zo hoor. druk gebeld joh. Ja. Zo, zo, zo. Maar goed, als mensen een plaat hebben. Die ze, die ze nooit meer gehoord hebben. En uh, waar ze toch, uh, die ze toch dan wel graag een keertje zouden willen horen. Dan kunnen ze inbellen. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat we dezelfde uitzending draaien. Maar de uitzending erop komt dan beslist aan bod. Eén keer in de Twee weken? Ja. Één keer ja, weken. gezien mijn leeftijd, dat moet ik niet meer doen. Nou, ik zal even de, de, de, de echte, echte versie van geven. Want keer in de, op de woensdagavond hebben we altijd de raadsvergadering. één keer in de veertien dagen. En dan jullie in de weken dat er geen raadsvergaderingen ja. zijn. Twee uur live van acht tot tien op de woensdagavond. Met je broer. Gaat dat ja, wel goed, denk je? Ik weet het. Ik heb geen flauw idee. Nee, dat is nog even afwachten Dat is natuurlijk. nog even afwachten, ja. Oké, okay, dus maar goed bekende muziek en ook uh, minder bekende muziek? Ja, zeker, zeker de minder bekende muziek. En dan uh, uh, met name willen we de muziek draaien uit, uh, uit onze doelgroep. ja. Dus en dan uh, de laatste ook... 60, 70 jaren en dan nummers die, uh, ja, die je eigenlijk niet meer hoort op de radio. Nee, uh, een joh. goed voorbeeld is dat nummer wat jij uh, in de tijd zocht, uh, hoe heet dat ook weer, de, de Colonels? De K Cornels. Cornels. 74, 75. 75 74, 75. Ja. Yes, maar je hebt ook van, van, van uh, Chicago heb je, zeker uit de beginperiode heb je nummers die hoor je nooit meer op de radio. Uriah Heep hoor je nooit meer op de radio. Nee. Uh, Ziggy Marley, waar nu een nummer van klaar staat, hoor je ook eigenlijk nooit meer op de radio, terwijl het een wereldartiest is. Ja. Uh, we zitten te denken aan een dieethoekje. Wie? Een dieethoekje. dieethoekje. <laughs> Oké. Okay. Uh, het eerste wordt een dieethoekje voor, uh, voor lesbiennes. Oké. Okay. Die mogen alleen maar compot eten. Oké. Okay. Nou goed, maar het is in ieder geval. <laughs> het is maar, gewoon varieerd, niet, niet te serieus. Nee, we, zullen zeker, we zullen zeker geen uh, onderwerpen behandelen. als uh, meneer Taters. die wat problemen heeft gehad. Die dat, uh, oh, je bent er weer. Huis. <laughs> je huis. Je, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. heeft hij, zelf, nee, heeft hij, heeft hij zelfs de telegraaf meegehaald. Ja, ja. Klopt, uh, met heb foto. Gelezen. Heb ik gelezen. Met foto. Ja, maar dat mag je dan bijvoorbeeld woensdagavond bewaren. Ja, dat want dat is jouw programma. Ja. dat is ook jouw verantwoordelijkheid nee, dan. Heb, nee, dat wil ik nog even heel duidelijk stellen. Voor de inhoud. Van ja? het programma nemen wij geen enkele verantwoording. Nou, dat zou ik me wel doen, want uh, er komt, dat uh, had er nog een programmaleider die er dan kan inspelen. Ja, maar die kan ik hebben. Dacht je? Ja, nou zeker. <lacht> ja, fysiek nee, maar, misschien wel, ja. maar... <lacht> maar gewoon op hem zitten, dus klaar. Nee, oké, okay, maar gevarieerd programma. Gevarieerd programma. Vergeten uh, muziek. Vergeten muziek. We gaan, uh, we gaan, een beetje in op de actualiteit natuurlijk, uh, ja. hoewel dat niet echt veel, uh, veel politiek zal zijn, maar gewoon echt uh, gezellige dingen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Welkom back, zou ik zeggen. Want uh, ja, je bent er Ik de, kan de, me herinneren ik nog gezegd heb dat ik het nooit meer zoveel. Nee, ja. dat klopt. Ja. <laughs> dat is al zo'n tijd geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Maar ja, goed. Je hebt nou ook zoveel rust. Ja, nee, nu heeft hij weer alle tijd. En uh, nou, je broer woont sinds kort in Zandvoort. Dus ja. uh, vandaar ook het idee om met z'n tweeën een programma te gaan doen. Ja, echt ja, klopt. Eén keer in de veertien dagen op de woensdagavond. Ja. Van acht tot tien. Ja. Met vergeten muziek. Mensen kunnen eventueel inbellen als ze op zoek zijn naar muziek. Ja. En vraag mijnerzijds ook een beetje achtergrondinformatie over de artiesten en dergelijke. Uiteraard. Ja, nou, dat is mooi. Het zit allemaal in je hoofd, dat weet ik wel. Dus nou, uh... ik ben blij dat de iPads bestaan. En zo. Ja, nee, oké. Okay, maar goed, dat is, dat is juist leuk. Ook ja. een stukje achtergrondinformatie over die vergeten groepen op de woensdagavond. Ja. En jullie beginnen aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag, 8 uur. Oké, okay. even mededeling van van orde. Heb je al een stukje ingeleverd voor tekst TV bij Rob? Nou, mijn computers zijn gecrashed. Echt waar, alle oh. twee. Oh. Dus ik heb geen mogelijkheid om wat te printen of, of wat te nou. Oké. Okay. Goed, bij deze aan de woensdag van 8 tot 10 voor het eerst de Gebroeders uh, jongmans met breek de week. Nee, breek zo so lekker de week. Oh, Breek zo so lekker de week. Goed. En je had een stukje muziek meegenomen, wat een yes. beetje. Uh, uh, nou, het geeft een beetje de, de sfeer weer uh, die we willen hebben. Dus een stukje van Sigi uh, Marley. Marley. Heel veel plezier, Jacques. Hier en is uh, de goed aan je broer. Kaspik. <laughs>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 ze gaan van 8 tot 10, dan ga je al voor dit soort muziek uh, horen bij Break, zo Lekker De Week. Eén keer in de uh, uh, uh, 14 dagen op de woensdagavond, te beginnen met aanstaande woensdag. Met de gebrullers jongmans, SV Somforts, jawel, we staan 1-0 voor Robert-Jan. Ja kijk, het is wel goed hè, die, die, die fanatieke fans bellen het wel door. Dat ja. bedoel ik, maar vroegen ons af als ze nou achter hadden gestaan, hadden ze dan ook gebeld? Ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Oh, okay. 1-0 voor dus uh, tegen WVHEDW -E en die wedstrijd die moeten we vandaag winnen om periodekampioen te worden. Ivan Hop heeft gescoord. Ja, maar daarvoor moeten we naar New York om deze cd te bemachtigen. Nee hoor, grapje. Joyce Cooling met This Girl's Got To Play. Heerlijke gitarist, Te een vrouwelijke gitarist. We zijn geweldig. bijna aan het deur. We hebben nog één kort bericht. Ja, en dat gaat uit, ik zeg het nu maar even, want die vismaaltijd wordt weer in ere hersteld in Zandvoort. Want de bijna beroemde vismaaltijd uit de jaren 70 van de vorige eeuw wordt in ere hersteld. Vrijdag 15 juni, schrijft u me maar vast in de agenda, vrijdag 15 juli zullen de gasten die deelnemen aan deze openluchtmaaltijd een kop goed gevulde vissoep en een flinke mootgebakken kabeljauw geserveerd krijgen. De kaarten voor deze heerlijke vismantijt zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. En ik heb begrepen dat het als broodjes over de toonbank gaan. Bij de volgende adressen. Scheilaars Broodjes, Gasthuisplein VVV Zandvoort, Bakkerstraat, Bruna, Bruna Balken en de Grote Krocht, Café Oomsteen en de Zeestraat, Zandvoortsmuseum, Gasthuisplein of bij Erwin Hilbers via www.famhilbersapenstaartjecasema.nl www.famhilbersapenstaartjecasema.nl Wilt u erbij zijn op 15 juni? Koop dan tijdig de kaartjes. Slechts 12,50 geloof ik. Klopt. En mag je lekker mee eten op 15 Gezellig. juni? Moet het weer wel mooi zijn natuurlijk. Lex van de Hoorn even uitnodigen. Dan heb je altijd lekker weer toch? <lacht> Lijkt me wel. Tot zover het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. SV Zandvoort staat voor tegen WVHEDW. En als er weer gescoord wordt in die wedstrijd, hoor je dat zo dadelijk in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. De 50 Second Street, dat is de laatste tot aan drie uur. Let's and a while. Let's find a place to draw